Het is drie uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De Syrische hoofdstad Damaskus is opgeschrikt door zware explosies. Volgens de Syrische staatstelevisie zijn die veroorzaakt door een Israëlische raketaanval op een militair onderzoekscentrum. In het gebied waar de explosies waren staat militair materieel waarmee de opstanderingen tegen president Assad onder vuur worden genomen. Gisteren werd bekend dat Israëlische gevechtsvliegtuigen... afgelopen week in Syrië een wapentransport hebben aangevallen. De wapens zouden bedoeld zijn geweest... voor de Libanese terreurbeweging Hezbollah. De man van Ayaan Hirsi Ali heeft excuses aangeboden... voor zijn opmerking over de seksuele geaardheid... van de beroemde econoom Keynes. De echtgenoot van Hirsi Ali, Neil Ferguson is hoogleraar geschiedenis aan Harvard... en zei tijdens een symposium dat Keynes minder geïnteresseerd was... in toekomstige generaties omdat hij homo was en geen kinderen had. Hij deed zijn uitspraak toen hem op het symposium in Californië werd gevraagd... wat hij van de theorieën van Keynes vond. Zijn uitlatingen leidden tot veel kritiek. Ferguson zegt nu dat zijn opmerking dom en ongevoelig was. Op zijn website schrijft professor Ferguson... Dat mensen die geen kinderen hebben, zeker ook wel om toekomstige generaties geven. Hij benadrukt dat hij niet homofoob is. Het Metropolitan Museum of Art in New York geeft twee beelden terug aan Cambodja. Het museum heeft de kunstwerken als gift gekregen, maar inmiddels is duidelijk dat ze geroofd zijn. De kunstwerken uit de 10e eeuw zijn in de jaren zeventig uit een tempel in Cambodja gesmokkeld. Het is nog niet duidelijk wanneer het museum in New York de beelden terugstuurt naar Cambodja. De belangrijkste literaire prijs in Vlaanderen, de Gouden Boekenuil, is in Gent uitgereikt aan Oek de Jong voor zijn boek Pier en Oceaan. De Nederlander krijgt 25.000 euro en een kunstwerk. De Jong maakt in Nederland kans op de Libris Literatuurprijs, die wordt maandag uitgereikt. Het weer komende ochtend eerst bewolkt, later geregeld zon. Het blijft droog en middagtemperatuur tussen 16 en 20 graden. Aan zee ook kans op nevel. Dit was het nl Journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Yes, goeienacht. Je luistert inderdaad naar Radio 1 en uh, ik zei het al te net bij Bart. Het was een bijzondere uh, en indrukwekkende dag, eigenlijk altijd. 4 mei is altijd wel een, ja, een bijzondere dag. herdenking tijdens 8 uur, 2 minuten stil. En uh, ook, ja, ik heb er ook weer stil bij gestaan. Ik hoop jij ook. En uh, dit keer was het allemaal nog even wat bijzonderder... want uh, ja, mijn vader is dus Joods en dat betekent dat ik niet Joods ben... maar wel Joods bloed heb en familie. En uh, omdat mijn programma hier nu zo tussen 4 en 5 mei invalt... dacht ik van, ik, uh, ik moet naar mijn oma toe. Mijn oma die is, uh, die is Joods en heeft de oorlog als kind meegemaakt. Ze heeft moeten onderduiken, overleven, noem maar op. Maar ze vertelde er nooit echt over... Het is toch altijd een beetje ja, een taboe. Het is natuurlijk heftig wat er allemaal gebeurd is. En uh, toen dacht ik van, ja, ik ga gewoon naar naartoe met een microfoon. En afgelopen week mocht ik dus bij haar langskomen. Eerst een hapje gegeten, even gewoon over ditjes en datjes gekletst... waar je met je oma over praat. En toen, uh, nou ja, toen vroeg ik haar hoe het allemaal is gegaan in de oorlog. En uh, nou ja, hier hoor je het verhaal van mijn oma... die uh, als Jodin in de oorlog leefde. Wij woonden aan de rand van Antwerpen bij het vliegveld. Dus de bommen kwamen in onze tuin terecht. En dat was aanleiding van de hele familie om op stap te gaan. We wilden naar Frankrijk, daar op de boot stappen naar Amerika. Ik wist helemaal niet dat ik een jodin was. Want hoe oud was ik, zeven jaar, weet ik veel. We waren christenen, weten we niks van. Ik was nee. op een katholieke school, en... weet je niet. En toen hebben we dus een hele stoet met een heleboel mensen... gelopen, gelopen, naar Frankrijk... En toen waren we net te laat. Toen waren de Duitsers in Frankrijk. En de Duitsers achter ons. En die schoten over ons hoofd heen. Ja, ze wilden Frankrijk veroveren. En ze wilden België en Nederland hebben. Ja. En wij zaten er tussenin. Met de hele, hele ploeg. We waren met de hele familie. Met tantes, neven, nichten allemaal. Op stap naar Amerika. Niet gelukt dus. Want we kwamen daar uh, in de grens van Frankrijk. Daar waren de Duitsers al. Dus we konden niet verder. Hmm. Dus we zijn weer teruggegaan. Uh, we hebben veertien dagen erover gedaan, die tocht. Naar Frankrijk, uit Antwerpen vandaan. En toen met uh, bussen en alles konden we weer terug. Nou, toen zijn we pas in 81 of 42... Uh, mijn moeder en ik naar Nederland gegaan. Mijn vader en Mary, die bleven in Antwerpen. Mijn vader moest werken. En mijn moeder wilde naar huis. Want tenslotte waren het Nederlanders, al woonden we in België. En haar zuster, die was al in Nederland. En verschillende tantes, want we hadden een, een ploeg die in Nederland woonde... en een ploeg die in België woonde. Ja. De kant van mijn moeder, die woonde allemaal in Nederland. Dus uh, mijn moeder en ik op de fiets uit Antwerpen naar Amsterdam. Dan uh, nou hoefden we gelukkig... Ja, ik was zeven, jaar joh. Dan hoeven we gelukkig niet de hele tijd te fietsen. Want uh, mijn moeder die heeft een vrachtwagen aangehouden. Mochten de fietsen erin. En die hebben ons meegenomen naar Amsterdam. En uh, met, je, met je moeder? En waar ging je dan naartoe? Ging je dan naar je familie daar ook? Of niet? Ja, ik had een tante. Dus een, uh, ik had geen tante. Mijn, mijn moeder had een tante. Ja. Dus uh, een zuster van mijn moeder. Die woonde ook de centuurbaan. En daar mochten we zolderkamertjes lang hebben. Oké, okay, maar wel gewoon nog als... Uh, je hoefde nog niet onder te duiken toen. Nee, nee, nee toen niet. Okay. Nee. Pas toen de razzia's kwamen. Nou ben ik, uh, data weet ik niet, daar was ik te klein voor. Okay. Uh, later kregen wij een huis in de Blaziesstraat. En toen kwam mijn vader ook weer naar Nederland met Miri. Dus toen waren jullie als familie weer herenigd. Ja, ja. Maar, in Amsterdam. Toen kwam je met de statuurbaar wonen, maar toen was het oorlog wel in volle gang. al. Toen was de oorlog in volle Al twee jaar lang. Ja. Maar daar merkte je eigenlijk nog niet heel veel van. Nee, ik uh, weet alleen die tante en die oom waar wij kwamen, Want de familie van mijn moeder die was wel orthodox, ja. gedeeltelijk. Dus daar hebben we voor het eerst kennis gemaakt met de orthodoxioos. Nou, uh, dat was allemaal heel vreemd natuurlijk. En toen was het, nou, wat je zei, rond 42 en 43. Vanaf toen begon het eigenlijk echt toen voor jullie. Het, ja, toen uh, kwamen de razzia's van biode op te halen... Uh, mijn vader had met oude buren afgesproken, als, er als ze raceerd zijn... dat Miri en ik daar naartoe konden, naar die buren. Die zijn toen verhuisd, naar, ook naar Amsterdam, een eindje verder. En uh, dan moesten we de volgende dag komen kijken of mijn ouders waren weggehaald. Als ze zouden weggehaald worden, ja. dan zouden ze een krant voor de raam zetten. Dan weten we, ze zijn weg. Moeten we daar niet meer komen. Maar... Dat op een gegeven moment ben je dan naar school gegaan of bijvoorbeeld en je kwam thuis en die krant, krant hing. Nee, we gingen niet op school toen. Hoe, hoe ging het? We konden toen niet naar school. Dus we waren bij die uh, oude buren, uh, hele oude mensen. Want daar zaten jullie al gewoon voor de zekerheid eigenlijk? Voor de zekerheid. Toen okay. ze wisten dat er kwamen, hebben ze ons daar naartoe gestuurd. Want dat hadden ze afgesproken met de mensen. Het waren hele oude mensen met heel hele hoop geld en een honger dat we hadden. We kregen nooit te eten haast. Dat is vreselijk. Maar hoezo niet? Ze hadden heel veel geld. Ja, wel. Hele oude oppotters. Maar hele oude twee zussen en een broer geloof ik, woonden samen. En uh, ja, maar ja, wij gingen ging kijken. De krant was er dus. De ouders waren weg. Het huis was helemaal leeg gehad. Ben je naar binnen gegaan dan? Nee, nee, dat niet. Maar je zag het uit de verte. Maar ze hebben het hele huis leeggehaald. gehad, alles speelgoed. Alles was weg, weg, weg. En wat had je meegenomen naar die uh, oude met, buren? Alleen met kleding. Verder niet. En wat ging je toen doen? Want je woonde daar dus al eigenlijk een soort van. Nou, dat zal ik je vertellen. Uh, Meri hoorde de buurt tegen elkaar zeggen van uh, we gaan ze aangeven. We zijn zo bang. Want Meri dat... is je zus, hè? Oh, ja. Uh, die waren zo bang. Ze gaan, gingen ons aangeven dan waren ze daar vanaf. En dan waren ze wel zeker dat zij bleven leven. Nou, dat had Meri gehoord. Wat doen wij? Ja. Kleren oppakken en wegwezen met z'n tweeën. We waren tien en dertien jaar toen. En waar zijn jullie toen naartoe gegaan dan? Uh, ik had een paar vrienden van school, een jongetje, en echte Amsterdammers. En die moeder had gezegd, nou, als ze er mee zitten, laat ze maar hier komen. Dus we zijn daar naartoe gegaan, de familie Beem, de lust, dat vergeet ik nooit. Nee. Heel ordinair, maar heel aardig. Met een gouden hart. Ja, echte Jordanus. En je had dan een koffertje met kleren en dan kwam ja, je daar aan? Met, met alle spullen, ja. En toen, wat heb je daar gedaan? Eh... Uh, ook niks, daar, een beetje die moeder helpen en ja, we waren nog zo klein. Dus... Eigenlijk niks, konden dan niks doen. wat deed je dan de hele dag? Was je, zat je in spanning bijvoorbeeld ook wel? Want je wist dat er op je gejaagd werd. Ja, maar niet echt op die leeftijd. Okay. Nee. Dat, dat viel er mee. Ja, ik weet niet meer wat ze de hele dag deden. Geen flauw idee. Een je boekjes lezen misschien en met elkaar spelen binnen. Het hoeft ja. hoefde nog niet, of moest je wel stil zijn ook al echt? Nee, helemaal niet. Want het was een gezin met een heleboel kinderen. Dus een paar kunnen er ook wel bij. Maakt het allemaal niet uit. En ik was vroeger blond, zoals jij. Ja. Dus uh, ja, niemand die dacht dat ik een jodin was. Nog niet. Nee. Maar Moest je op een gegeven moment ook een ster dragen en zo? Eigenlijk wel, maar dat deden we natuurlijk niet. We hadden wel een ster, ja. En toen zat je bij de familie Beemderlust in uh, Amsterdam nog in steeds? In Amsterdam, de Parkstraat. Vergeet ik nooit. En hoe lang heb je daar gezeten dan? Een maand. Niet zo erg lang. Niet zo erg lang volgens mij. En toen kwam de meneer van de ondergrondse ons naar een onderduikadres brengen. En dat was bij de familie um, in de Pieter van der Doerstraat, familie Smink. Ja. Dat was een vriend van onze ouders. We waren vrienden, hadden zelf vier kinderen. Doodeng om dan Joodse kinderen op te nemen. Maar ja, deden het toch. En dat is ook weer een verhaal apart natuurlijk. Want dat is ook allemaal helemaal fout gegaan. In welk opzicht is dat fout gegaan? Hè? Uh, een van die uh, Beemdelust figuur, die oudste zoon... dat is nog een gek op mering ja. en die moest niks van hem hebben. Hij was 13. Dus uh, die heeft ons verraden. Terwijl jullie al op dat andere adres zaten... want ja. je kwam van de familie Beemdelust naar ja. dat onderduikadres... van die vrienden dan weer. Ja. En toen heeft die oudste zoon jullie verraden... omdat hij verliefd was op Mering en die hem niet ja. wilde. Ja. Maar hoe, hoe ging dat dan? weet ik niet. Weet ik niet. Dat zijn verhalen die ik later hoorde. Ik hoorde dat hij ons verraden had, maar hoe, hoe dat is gegaan? Ik heb en toen geen... had hij je verraden, maar werd er dan binnengevallen of zo? Of hoe gaat dat? Ja, uh, ik was gewoon op school. Onder de naam van, van mensen waar we ondergedoken waren. Ik was een van hun kinderen. Ze hadden zelf vier kinderen, maar nou, dat is er vijf. Dus uh, dat ging heel goed. Jacqueline was ook geen Joodse naam, nee. dus ik heette Jacqueline Smink. En ik was gewoon op school. En... Uh, hoe dat daar thuis is gegaan heb ik later pas gehoord. Uh, van de SS kwam, maar uh, mijn stiefvader die was niet thuis. Dus ze zeiden: laat hij zich belden en anders komen we morgen terug. Nou, ze hebben mij van school gehaald. Ze de hebben... SS ook? Ja, ze hebben Mary meegenomen en toen mij van school gehaald. En toen zijn we naar de Utherpestraat gebracht. Daar werden dan de onderduikers allemaal samengebracht ja. om later naar Westerbork te kunnen. En toen kwamen we in de gevangenis, Wettering -Schans. Dus Mery hebben ze meteen daar opgehaald in het huis en jou dus van school? Ik heb van school gehaald, ik werd opeens uit de klas ge gevist en ik moest mee. En wat dacht je toen? Schok je je rot toen je die leven ja, in je zag? Ja, natuurlijk, want wat gaat hier gebeuren? Dus uh, vreselijk. Nou ja, toen uh, zijn we dus in de gevangenis, Wettering gezet. Twee uh, meisjes van tien en dertien... En een soldaat... Maar tussen de volwassen mensen ook? Of? Nee, nee, eerst apart. Eerst met z'n tweetjes in de ja. cel. Later kwamen we in een grotere cel met een heleboel andere mensen... die opgepakt waren. Allemaal onderduikers. Uh, nou ja, wij dus zaten in de gevangenis. Later zaten we in een andere cel met een heleboel andere mensen... en werden we naar Westerbork vervoerd. En in die gevangenis werd je daar wel, kreeg je daar wel te eten en zo? Kreeg Kon je wel te eten. wassen ook? Maar we werden... Nou, dat kan ik me niet herinneren. Ik denk het niet. Maar... Uh we werden wel ondervraagd steeds, dus van uh, ja wie heeft jullie dan bij die familie gebracht? Want ze wilden die verzetstrijders ook ja, pakken. Ja natuurlijk. Nou ja, we hadden al afgesproken. Het was een meneer met een snor en een bril. Weten we niet, kennen ja. we niet. Ja. Ja. dus we zeiden alle twee, we werden apart verhoord. We zeiden alle twee, ja meneer met een bril en een snor, geen idee. Nee. Hoe heet hij dan? Ja, weet ja. ik niet. Nou ja, dat konden we zeggen. Maar ik weet nog goed dat ze een keer gebakjes hadden. En toen uh, mochten we iedere gebakje... In de gevangenis? In de gevangenis, want onder de, uh, dat we verhoord werden. Dus op, op een gegeven moment waren we met z'n tweeën werd het verhoor. En toen kwamen ze met een doos met gebakjes binnen. Nou een gebakje. En wij zeiden tegen dat niet doen, hoor. Nee, die luister je erin dan, toch? Ja. Ja. Dus dat hebben we niet genomen. En ja. hoe lang heb je in de gevangenis gezeten daar? Ik dacht 14 dagen. Oké. Okay. En toen werd je op een dag opgetrommeld en toen moest toen je weg? Toen werd op de trein gezet naar Westerbork. En waar ging de trein vandaan, van Amsterdam-centraal? Amsterdam. Ja, denk centraal, maar dat weet ik niet meer, maar het zal wel. En ja. wat, wat vertelden ze je dan? Je gaat weg hier uit Amsterdam. Dus ze zeiden helemaal niks. We met moesten met z'n allen we up, de trein in. En toen kwamen we in Westerbork terecht. En in Westerbork waren een paar tantes van me. En mijn stiefmoeder, een later stiefmoeder. En mijn vader. Maar mijn vader die werkte altijd... Die was verpleger, die was kok, die deed alles daar in dat kamp. Die werkte altijd heel hard. Ja. En um, onze tantes hebben ons opgevangen. En hebben iemand naar mijn vader gestuurd van, je kinderen zijn er. Ja. Dus die kwam als de wierde wind, huilend en wel, dat wij gepakt waren. Ja. Ja, het had er alles aan gedaan om jullie te, natuurlijk te laten onderduiken, te laten ja. ontvluchten. Ja. Maar waar was je moeder dan gebleven? Nou, mijn vader en moeder waren samen weggehaald. En mijn moeder uh, was echt Joods. Dus ja, mijn moeder is meteen, die was verpleegster... meteen met een transportzieke naar Zowiborg gestuurd en meteen van gast. En dat wist je toen nog niet, wist of we wel? Toen nog niet. We wisten wel dat ze weg was. Dat had mijn vader geschreven naar ons onderduikadres. Ja. Maar uh, verder, uh, wat er verder gebeurde, het was na de oorlog gehoord. Maar jij kwam aan in Westerbork met je zus. En daar was dus je vader en tantes en... Nou, Wat konden ze voor je doen, bijvoorbeeld? Nou, alle mensen die ondergedoken waren, kwamen meteen in het strafkamp. Ja. En het strafkamp die ging meteen de eerstvolgende trein naar Sobibor. Dus die werden meteen doorgestuurd. Maar mijn vader had gezegd, die, die wist van alles, die zat overal in. Als jullie het wagen om mijn kinderen weg te sturen... Ja. dan verraad ik de hele boel hier. En dat durfden ze niet, want er was allemaal gekonkelige gedoe onderling. Ja. Dus dat hebben ze niet gedaan, ze hebben ons... Ja, vastgehouden. En ons in het weeshuis gezet, omdat we geen moeder hadden. En dat was een aparte barak die heel anders werd behandeld. Het zaten allemaal kinderen. Dus je had eigenlijk in dat opzicht toen mazzel gehad? Ja. Dat je vader zulke goede connecties had opgebouwd daar? Ja, ja precies. Anders waren we weg geweest. Ja. En hoe maar... lang heb je daar dan weer gezeten, in dat weeshuis? Ik heb geen flauw idee. Wanneer zijn wij dan verder gegaan? Tot 1944, ik denk een half jaar, een jaar. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja. En de tijd daar was op zich goed, als je het Jawel. vergelijkt met de andere barakken? Wel, We kregen gymles en uh, zogenaamd school. Nou, ja, dat stelde ook niks voor, maar oké. Okay. Dat wel. En wat deed je verder de hele dag? Nou, wat je anders doet op school. En, en spelen en uh, ja, een beetje gekkigheid maken met de andere kinderen die er waren. Maar om de havenklas verdwenen er een stel kinderen. Nou ja, maar wist je dat? Wist je dat als bijvoorbeeld Piet kwam niet meer op de klas kwam? Wist je dan nou wat er gebeurd was met hem? Ja, ja. Want je was inmiddels elf, denk ik? Ja, ik ben uh, bij mijn onder onderduikadres 11 geworden. Ja, ja klopt. En, uh... Maar hadden jullie het daarover dan? In de klas met elkaar? Ja, nou ja, uh, we wisten... Eenmaal in de week gingen we transporten. En we wisten dat er een heleboel dan verdwenen. Nou, die waren weg. Die waren met transport mee. En je wist wat er met hen gebeurde? Nee, dat wist je toen nog niet. Nee. En was je zelf dan niet bang dat je in één keer ook op die trein werd gezet? Uh, nee, nee. Want mijn vader zorgde wel voor dat, uh, dat we niet weggingen. Ja. Want uh, hij heeft ook een keer ingebroken. En er waren allemaal kaarten, met name van kinderen en zo in dat weeshuis. Ze heeft gewoon onze kaarten eruit gehad. Dus jullie bestonden eigenlijk niet Wij bestonden niet meer. eigenlijk niet, nee. Nee. Dus ze konden ons nooit wegsturen, want uh, ja. Administratief klopte het gewoon helemaal niet meer? Nee. Maar en toen? Nou, op een gegeven moment, en dat was, dacht ik, in 1944, helemaal zeker ben ik niet, uh, moest Westerbork leeg. En toen zijn we op, uh, op de trein gezet naar Theresiestad, veewagens, een beetje stroop op de grond, tonnetje in de gang, in de, ja, in de hoek ergens. En toen werden we naar Theresiestad gestuurd. Maar dan zaten we met z'n allen in een chauffeewagen. Ja. Met hoeveel mensen? Weet ik niet. Maar, maar vol. Oké. Okay. Goed vol. En hoe lang was die rit? Geen idee. Weet ik niet. Je bent maar gewoon gaan zitten, verstand ja. op nul. Je gaat maar zitten en wat moet je verder? Ik was met mijn vader en met mijn tantes en uh, allemaal bij elkaar zaten we dan in zo'n veewagen. tot in Terec eraan kwamen. Nou ja, dat, uh, toen werden we in een uh, kazerne gestopt. Dat, waar, dat was een uh, een soldatenstadje, altijd al geweest, stad. Het was echt een stadje, je kon er alleen niet uit. Het was helemaal omheind. Om uh... Want waar is dat, Theresiestad? Tjeslowakije. Oké. Okay. En het was geen concentratiekamp of vernietigingskamp of. Dat is het later wel geworden. Later gingen ze ook gaskamers bouwen daar. Maar dat is verder volgens mij niet meer doorgegaan, wat ik ervan gehoord heb. Okay. Op een gegeven moment heeft het Rode Kruis gezorgd dat er uh, wat Joden vrijkwamen. Die ruilden ze in voor Duitse gevangenen en voor voeding. En uh, de commandant van het kamp die moest uitmaken wie er, uh, wie er weg kon. Die konden naar Zwitserland ja. voor de uitwisseling. En dan moest je allemaal één voor één bij die commandant komen. En de mensen die er goed uitzagen... En uh, violisten, uh, professoren, uh, gedoopte joden... die werden allemaal uitgekozen. Die mochten uh, allemaal naar Zwitserland. En daar waren wij ook bij. Omdat? Omdat we gedoopd waren en uh, er goed uitzagen. Uh, mooie vader met twee dochters. Nou, dat, uh, want ze konden geen sloemieltjes daar naartoe sturen. Want, uh, en dan kregen zij op hun kop. Dus dat, dat ging niet. Maar Dat was ook niet eerlijk. Want het waren niet de echte joden meer. Gedoofde joden. Nee. Dat waren christenen. Maar die hebben ze allemaal uh, uitgewisseld. Maar toen was het nog niet het einde van de oorlog. Nee, absoluut niet. Dat hebben we in Zwitserland meegemaakt, het einde van de oorlog. Want dus... jullie werden dus uit, uit Tsjechoslowakije meegenomen naar Zwitserland. En daar kwam je ook weer in een soort iets terecht? Of daar was je wel vrij? Nou, e ja, we waren wel vrij. Maar je kwam eerst in een opvangcentrum natuurlijk. En dat was in St. Gall. In... Zwitserland. Ja. En dan werd je geregistreerd en onderzocht. En nou ja, je weet hoe zoiets gaat waarschijnlijk. En uh, later uh, werden wij geplaatst in een uh, internaat in Clarins. Uh, dus de jeugd. Die konden dan naar school en werden heel mooi opgevangen. Het was gewoon een paradijs... Uit het kamp. In vergelijking met waar je vandaan nou, dus het kwam? Het was sowieso. Het was een kasteeltje waar ja. we woonden met z'n allen. We hadden een gymjuf, we hadden een tuinman, we hadden een uh, dienstmeisjes. Uh, Wat een luxe ineens. Belachelijk. Echt belachelijk. Nou, ongelooflijk gewoon. En we gingen gewoon naar school. Met de funiculair, als je laat was, want dan werd je te gauw. En anders gingen we met de bergtrein. Want in Clion, dat is boven Clarin. En daar was een hotel, die hadden ze als school ingegeven. Dat was vroeger ook al, dat was een heel duur internaat. Vroeger gingen hele dure Nederlandse kinderen gingen daar naartoe. Ja. Nou, daar zaten wij dan. Wat een dektrice. Hadden, maar je eh, was echt, ik denk, super blij toch? Als je ja, die ellende die je hebt gezien en mee hebt gemaakt... en dan kom je opeens in zo'n paradijs terecht. Ja, het was... Het was... Ik vind Zwitserland nog steeds paradijs. Ja, maar ook wel door die herinnering, denk ja, ik. Ja, natuurlijk ook wel, maar toch. Zwitserland is fantastisch. Maar was het al 1945 toen je daar aankwam? Ik denk dat het begin 1945 was. Ja. Dus het einde was wel in zicht oorlog? Ja, dat wisten, oorlog. wisten wij allemaal niet, natuurlijk. We hebben wel... Uh, daar konden ze de radio gewoon aan hebben in Zwitserland. Dus de dag van de bevrijding van Nederland... waren we op school en opeens ging de bel allemaal naar de aula. Nederland is bevrijd. Want het was een Nederlands uh, internaat ja. waar we zaten, dus uh, het was een groot feest. Dus meteen geen school natuurlijk die dag. <laughs> en wanneer ben je dan teruggegaan naar Nederland? Nou, dat is weer een ander verhaal. Uh, een heleboel uh, meisjes en ik ook werden ziek. Er scheen iets met de waterleiding te zijn, er was tyfusbacillen uh, ontdekt. En we werden heel erg ziek, doodziek. Twee zijn er ook overleden. Dus allemaal op het, het randje gelegen. Uh, fantastische behandeling. Speciaal een Nederlandse verpleegster aangenomen voor ons. Want ja, wij verstonden die lui allemaal niet. Nee. Maar eigenlijk ook dat nog. Ja, ook Dan ja. heb je de oorlog overleefd. En dan ja, was je misschien van plan om weer terug naar Nederland te gaan. Of in ieder geval, je wist niet... Ja, een heleboel waren al terug naar Nederland. Ja. En dan word je en... ook doodziek. Ja, dus dat kon niet. Wij zijn pas eind 1945 naar Nederland gegaan. Want eerder was ik niet beter. Ik lag in het ziekenhuis. Ja. Dus ja. En wat trof je hier aan toen je terugkwam? Uh, cool. Ontzettend cool. Je had echt het gevoel als je hier kwam van... oh, wat jammer dat jullie weer terug zijn. Wat moeten we ermee? Dat was echt heel erg. We werden niet opgevangen. We kregen niets. We hadden geen geld. We hadden helemaal niets. Wat raar. Ja. En een van die tantes die was al in Nederland. En die had gelukkig een flekje, uh, drie kamers. Ja. En toen zijn we met z'n allen de hele familie daar maar getrokken. Je moest ergens naartoe. We werden helemaal niet opgevangen. Door niks of niemand. Maar je kon ook, want je oude huis bijvoorbeeld, waar je toen Alles nog was. Dat ja. was echt weg. Of ja, zaten er dat... andere mensen in wel? Dat zal wel, dat weet ik niet. Maar in ieder geval kon, kon dat gewoon niet. We moesten gewoon ergens naartoe. Dus we zaten bij die tanden. Met z'n allen. Tot we eindelijk eens een, een verdieping kregen. Maar dat was ook na een hele tijd. Ja. Nou, het was echt. Uh... Maar dan kom je wel van de koude kermis thuis. Dan heb je allereerst natuurlijk dat allemaal doorgemaakt. Dan word je prins heerlijk behandeld eigenlijk in, in Zwitserland. In Zwitserland. En dan denk je nou, ik ga naar huis. En dan kom je hier en dan kijkt iedereen zo van: wat kom jij doen? Ja, precies. Echt helemaal de regering die hier, heeft ons helemaal niet opgevangen, niks. En het idioot is ook nog: na een poosje kreeg mijn vader een rekening. Ongelooflijk veel grote rekening vanwege het internaat waar we met z'n tweeën zaten. Terwijl we door de regering daar geplaatst zijn. Maar dat was iets van duizend gulden per persoon per maand. Onbetaalbaar. Ja, onbetaalbaar voor ons. Maar voor allemaal, want iedereen die terugkwam... die kreeg zo'n rekening en die, die kinderen daar had. Dus uh, ze hebben geprotesteerd tot de met en dat is ook weer teruggedraaid. Ja. Maar het is echt, echt schandalig was ja. het. Ja, je hoorde het, uh, het verhaal van mijn oma in de oorlog. Zometeen praat ik nog eventjes met haar verder... over uh, nou, wat voor effect het allemaal op haar heeft gehad... Dat hoor je na nou, dit prachtige liedje van Stevie Nicks, Landslide. En heb jij ook mooie oorlogsverhalen? Kom door aan 0800 1121. I took my love and I took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in the snow-covered hills. The landslide brought me down Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing I don't know. Hills where the landslide will bring it down. Kippenvel liedje dit, Stevie Nicks met Landslide. Je hoorde toen net de reis van mijn oma uh, van Antwerpen via Westerbork... naar de Theresienstad in Tsjechië, door naar Zwitserland... en uiteindelijk weer in Nederland. Wat een tocht in de Tweede Wereldoorlog. Maar ik was nog niet uitgevraagd, want ik wilde, ja, ik wilde, het was voor het eerst... dat mijn oma, mijn Joodse oma, daar zo over sprak. Dus uh, nou, ik vroeg er uh, nou, nog, nog meer wat ze allemaal heeft meegemaakt... tijdens die uh, trip en uh, in de oorlog, de Tweede Wereldoorlog. En als je daar, want nu hebben we het chronologisch zo doorgelopen. en weet ik een beetje hoe of wat. maar wat voor gevoel heb je erbij als je erop terugkijkt? Want ik heb het idee dat je je best wel veilig voelde altijd. omdat je vader ja, erbij de vader was. Ja, die zorgde wel voor ons. Want ook in Theresiëstad toen had je eigenlijk heel weinig eten. Want je wist de weg niet. Nou, mijn vader die zorgde wel dat hij van alles had. Dan werkte hij hier en dan kreeg hij wat voor en dan werkte hij niet daar. En dan vertelde dan iedereen dat hij twee dochters had. Dus dan kwam hij weer met snoepjes aan. En, ja, en mijn vader zag er ook helemaal niet Joods uit. Hij had ook blond haar. En uh, ja, het was ook wel een mooie man. Al was het een klein mannetje, maar het zag er heel goed uit. Dus hij kon overal, ook vaak buiten het kamp, werd hij gevraagd om mee te werken. Nou, dan ging je buiten het kamp, oké? Okay? Dat, dat kon dan. Maar ja. dus eigenlijk had je helemaal niet het idee dat je in gevaar was constant? Nee, toen niet. Nee, in Tres is dat niet. We speelden toch. En in Westerbork ook niet? Nee. Nee. Voelde je best wel veilig. En wat herinner je je nog van... Wat is echt iets wat je bij is gebleven van bijvoorbeeld Westerbork? Van als je daar terugkijkt? Ja... Ja, in grote woestijnvlakte met allemaal barakken en, en familie. Ja, ik weet er eigenlijk heel weinig van. Ja. Het, was, het was ook allemaal erg veel wat je in een heel korte tijd meemaakt. Hè? Van de een naar de andere vluchten. En, en ja, met z'n tweetjes. En dan kwam je daar weer terecht. Ja, ik, ik weet het niet. Ja, en je was met allemaal kinderen, dus je speelde toch. Je ging naar school, je had gymlessen. Ja, de mazzel heb jij denk ik gehad dat je nog gewoon een kind was... en daardoor ja. misschien ook nog wat naïef was... en niet de ernst van alles kon nee, inzien. Nee, precies zo is het ook, want in Therese, daar speelden we ook. Terwijl het ook geen pretje was dan natuurlijk. Nee, ik moest wel zorgen dat we eten hadden. Ja. Want uh, dan moest je eten halen. Dat was een of andere gaarkeuken, dan kon je eten halen met, met een pannetje... En dan, uh, die Tsjechen, die kregen altijd, er uh, waren ook Tsjechische uh, Joden... die kregen altijd pakjes van, van de familie thuis enzovoort. Dus die hadden wel genoeg te eten. En dan ging je daar staan en zei ik, mag ik uw soep hebben? Maar dan in het Duits. Ja hoor, dat mocht, dus ik heb een hele grote pan soep. Met allemaal gerst, gerst, of weet ik veel wat het was. Vis? Ja, gritter, ja. ja, troep. Maar uh, mijn vader had een kacheltje gevonden ergens en hout. Dus dan ging dat inkoken, dus ze hadden wel lekker eten. Wanneer wist je dat het allemaal eigenlijk zo erg was... en dat je nou ja, eigenlijk aan de dood ontsnapt bent? Nou, eigenlijk na de oorlog dat je alles hoorde. En ook van mijn moeder, dat die hier vergast was. En de rest van de familie, een heleboel familie. De familie van mijn moeder is niemand meer over... behalve één nichtje, maar die was ook ondergedoken. En die is ondergedoken gebleven tot na de oorlog. Dus uh, dat is de enige die van de familie nog over is. Wat bizar. Bizar. Want mijn moeder, die had nog een broer en een zuster... En die hadden kinderen, vooral die broer die had drie kinderen. En die zijn allemaal vergast, allemaal weg. Dus uh, ja, mijn grootvader ook. Mijn grootmoeder niet, die was weer achtergebleven. Hoe dat is ontstaan, weet ik niet. Dus uh, ja, zij was de enige die er nog was, en dat nichtje. Ja. Wat, wat, wat, is gevoel? wat denk je daar? Ik, ik weet niet, het is heel onwerkelijk, klinkt het voor mij. Ja. Maar wat, wat, hoe voelt dat? Nou ja, eerst heel erg verdrietig toen ik hoorde van mijn moeder. Ja, dat, dat, want dat wist je al die tijd niet. Je hoopte nee. nog dat je haar terug zou zien als ik je... Ik hoopte had. nog, want mijn moeder was een hele sterke vrouw. Pas 36 jaar. En uh, wij dachten, die is vast ons vlucht. Want zo'n type was het wel. Die laat zich niet zomaar, uh, weet ik wat, doen. Nee. Maar ja, na een tijdje, toen mijn vader wil, nieuw wilde trouwen... Toen heeft ze uh, aan het Rode Kruis gevraagd, uh, weten jullie wat... Uh, en toen kregen we het bericht van, hey, ze is vergast in uh, Somibor. Ja. En toen konden ze pas trouwen. En de rest van de familie is daar ook vergast, van haar kant? Ja. Nou, dat weet ik niet of Somibor, want die waren in, in België. Oh, ja. Dus ik weet niet waar die naartoe zijn gegaan. Daar weet ik er verder niets van. Maar je weet wel dat ze er niet meer zijn allemaal? Ja. Ze zijn allemaal niet meer teruggekomen. Dat is wel heel heftig, dat die hele kant gewoon weg is geslagen. Ja. En de kant van mijn vader, die allemaal in Antwerpen woonde... maar met Belgische vrouwen zijn getrouwd, met Belgische mannen zijn getrouwd... daar is niemand van weggegaan. weggegaan. Ja. Oudoo, dat kan weet ik ook allemaal ja. niet. Maar... Die zijn de dans ontsprongen op een of andere manier. Ja. Daar was het kennelijk niet zo streng. Als je met een, een christen was getrouwd, dan, uh, dan was je geen jodin meer zeker. Ik, ik weet het niet. En als je er nu op terugkijkt, nu in ja, 2013... Het is morgen ook bevrijdingsdag dan. Voor, uh, um, prijs je jezelf dan gelukkig dat je er nog bent? Of dat je nou, zo'n leven hebt kunnen opbouwen? Tuurlijk. Dat is echt... Uh, alleen ja, uh, het was erg eenzaam leven zonder moeder. Ja. Want ik was erg moederskind. En ik was de jongste van mijn moeder en die verwende me altijd. En Mary was altijd heel lastig. En die zei, nou, waarom doe je niet zo Jacqueline... Wat ben je vervelend, weet je wel zo. Dus ik, ik was echt een moederskind. Ja. En dat viel weg. Ik had niemand meer. Nee. Heb, je er wat, heb je er wat aan overgehouden ook, denk je? Aan de hele reis die je hebt gemaakt en alles wat er is gebeurd? Gewoon... Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Kijk, ik heb ook nog wel wat details overgeslagen natuurlijk. Vooral in Therese dat... Op een gegeven moment moesten de kelders liggen... en toen kwamen allemaal urnen tevoorschijn van mensen die daar overleden waren. Die moesten wij als kinderen allemaal doorgeven. Die gingen naar een vrachtwagen. Dus daar stond je dan in zo'n grafkelder met een heel stel kinderen. Doe mensen eigenlijk? Ja. ja. Allemaal kartonnen dozen met name erop. Die moesten ze allemaal doorgeven tot ze bij het vrachtwagen waren. Ze dus erg kinderen. Dat, dat wel. Dat is bizar. Heel bizar. En voor dat soort klusjes werd je dus wel ingezet. Ook in Westerbork wellicht. Ja, in Westerbork. En... Ja, uh, Meri heeft wel in Westerbork gewerkt. Maar ja, die was een dertien. Die uh, weet ik veel wat die deed. Uh, die heeft op het veld gewerkt voor groenten en zo, geloof ik. Ja. Maar jij het, omdat je nog te jong was, ja. geen klusjes te doen. Nee, de zoet, zoet klusjes dat wel. Ja. Sta je uh, op... op uh... Uh, dode herdenking, twee minuten natuurlijk. Wel extra, extra stil bij die twee nou, minuten. nee, of... niet echt. Want weet je, uh, al die ellende en de mensen die je mist... die mis je iedere dag. Ja. Hoe heb ik niet uh, 1 mei voor nodig of, of 4 mei? Heb ik niet voor nodig. Ik mis mijn moeder iedere dag. Ja. Maar het is wel, ik denk dat het wel heel belangrijk is dat die dagen er zijn. Zoals 4 ja, mei en 5 mei voor mijn generatie... Want jij bent in principe de laatste generatie ja. die het echt heeft meegemaakt. En daarom ben ik ook heel blij dat je het kan overdragen aan mij. Mm -hmm. Maar ik denk dat die dagen naam wel echt superbelangrijk zijn... zodat we het ja, wel blijven herinneren. Het, het, mag, het mag niet vergeten worden, nooit. zeker weten. Maar zo mensen zoals ik, die hebben zo'n dag niet nodig. Is er iets wat jij hebt meegemaakt of herinnert... Wat, wat echt nooit vergeten moet worden? Dat je zegt van, oké, okay, wat ik dat heb, daar... Meegemaakt, dat is. En dat hoeft, kan ook iets heel moois zijn of mm. iets. Maar dat, dat je dat, dat wil overdragen, als het ware, op mij, op de luisteraars. Dat je denkt van oké, okay, dit is wel zoiets wat misschien nooit meer mag gebeuren. Of wat heel bijzonder was juist. Nou, wat bijzonder was toen wij in Zwitserland aankwamen. Eerst geloofden we niet dat we naar Zwitserland gingen. We dachten, oh jee, met de smoesje gaan wij toch naar het vernietigingskamp. Maar we gingen echt naar Zwitserland, want we waren. Uh... Gewone wagens, geen veewagens, zoals we in Tracy het waren, nee. Gewoon en verwarmde coupés. We kregen uh, witbrood mee, wat we van zijn leven niet meer hadden gezien. Uh, of blukken, of wat tiener kregen we, dat, is, dat ken je niet waarschijnlijk. Nee. Met water er een drankje, een versterkend drankje? Dus we werden ontzettend verwend. En we kregen kussens mee, want we waren heel lang onderweg van Tresestad naar uh, Zwitserland, naar Sint-Gallen. En toen dachten we, ja, nee, het zal toch wel echt doorgaan. Toen kwamen we in Galle aan. Toen stond een hele coroan vol met zussen, die ons allemaal gingen verwennen. De mannen kregen sigaretten, de kinderen kregen repen chocola. Nou, dat, dat hadden we nog nooit van gehoord. Ik bedoel, voor de oorlog, maar ja, toen waren we nog zo klein, tenminste ik, dus een beetje veel. Ja, was dus echt, we zijn zo verwend door die mensen. Ongelooflijk. Dus eigenlijk de goedheid hoe je werd ontvangen in Zwitserland ja. nooit vergeten. Dat, dat, dat er ook heel weet. veel goedheid was na al die ellende. Ja. Dus, en toen uiteindelijk toch weer een leven opgebouwd in en om Amsterdam? Ja, alleen uh, ja, opgevoed ben ik niet. Nee. Ja, in de oorlog? Ja, maar dat is geen opvoeding. Nee. Er was niemand die, die zei hoe of wat of waar. Helemaal niet. Nee. Ik maar ben blij dat je, dat je er nog mee bent. <laughs> nee, maar echt. Dat is toch ja, dat is ja. heftig wel. Ja, het is ook jouw familie. hè? We ja, nee, daarom. Maar daarom ben ik ook heel blij dat je het aan me verteld hebt. Want ik wil het heel graag weten. En we hebben het er nooit echt over gehad. Nee, wel eens flarden. Maar ik ben heel blij dat ik weet wat er, ja, wat voor, er gebeurd is. Wat mijn geschiedenis is. is ook. Ja, het is dus jouw geschiedenis ja. ook natuurlijk. Ja, dankjewel. wel. Nachtbrakers. Frank van der Lende. Ja, je hoorde het verhaal van mijn oma, mijn Joodse oma in de Tweede Wereldoorlog. En uh, ja, daar, daar heb ik bij stilgestaan, deze, eigenlijk elke dodenherdenking, elke twee minuten op, op, uh, om acht uur. Maar uh, ja, doordat ik dit gesprek had, stond ik er nog meer bij stil en kon ik me er ook een betere, betere voorstelling van maken hoe het toen er tijd was. Waar heb jij de, uh, ja, de afgelopen dode herdenking bij stilgestaan, de twee minuten? Waar heb je aan gedacht? Het kan uh, ook een verhaal zijn van opa of oma uit de Tweede Wereldoorlog. Het kan ook zijn dat je een, uh, een vriend of collega bent verloren in, uh, in Afghanistan. Of nou ja, waar heb jij bij stilgestaan de afgelopen ja, twee minuten die, uh, die vorige, vorige dag eigenlijk waren om acht uur? 0800 1121 ik, uh, ik hoop dat je je verhaal wilt delen. 0800 1121. En uh, zoals je van me gewend bent in dit programma en nachtbraken... ga ik altijd naar de Boyd's Bar. Dat is de bar bij BNN. En daar praten mijn vrienden en collega's over het onderwerp van vannacht. En uh, waar zij over hebben nagedacht tijdens die twee minuten. Ooit ooit, ooit, ooit Ik had wel, de, de vader van mijn oma, zeg maar, die was doodverklaard. En die kwam, zeg maar, uh, na de oorlog, kwam die twee maanden later, kwam die, stond hij ineens weer voor de deur. Oh, Terwijl hij was doodverklaard. In de oorlog. Ja, de en, na, na de, na de en na de oorlog was hij niet teruggekomen. En toen ja. was het een soort van, ja, het zal wel verdwenen zijn. Oh. Het zal wel op de hoop liggen, zeg maar. En dus was er gewoon doodverklaring. En ik eigenlijk. de deurbel, En ineens stond hij daar voor de deur. Nou, feest. Ja. Ja, nee, dat, dat was niet? Echt, dat, ja, Of was hij inmiddels al hertrouwd? Ja, precies, die die die volgende, nee, maar dat is toch wel verschrikken. Als je verwacht dat iemand dood is, dan verwacht je niet dat diegene nog een keer voor de deur staat. Nee, dat maar... je gek wordt. Ja, maar toch wel weer fijn, fijn, toch? Of ben ik nou? Ja, hij was wel helemaal afgetakeld. Ja, dus... oké, okay, dat is wel een uh... beetje triest. Ja. Ja. Ik kom niet echt lekker terug van natuurlijk uit de nee. oorlog. Nee. Ja, kut. Dat. Ja, ik ben ik, mijn opa en mijn oma. Ik heb, er, ik heb er nog maar één omaatje, trouwens. Die heeft uh, wel de oorlog meegemaakt. Die woonde vlakbij de Duitse grens ook, dus daar was best wel, uh, was wel veel gebeurde in dat dorpje. Maar Alles heb... was toen de Duitse grens, zeg maar. Ja, Precies, maar dit is echt de Duitse, <laughs> Duitse grens. Maar, uh... ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar ik weet niet, ik denk niet zo, Nee, daar sta ik dan niet zo heel erg bij stil, bij haar verhaal, geloof ik. Het is meer dat ik echt uh, nou, ik, algemeen... Ja, ik, maar heeft jouw oma het er wel eens over? Nou, niet zo vaak eigenlijk Maar nee, Voor ook. mij dus niet, hè? Als je daarover begint, dan wordt ze echt kwaad. En dan zegt ze, hier ga ik het niet over oh, hebben. En ze je dan het echt niet over hebben. Ja, inmiddels is ze dement, dus weet ze het allemaal niet meer. Maar twee jaar geleden, want ik vind dat heel interessant. Dan denk ik van, joh, oma, jij hebt het meegemaakt, vertel eens. Maar dat deed ze echt niet. Dat ging er niet in. Maar dat, ik kwam nog brieven tegen van mijn opa naar mijn oma. Die uh, schreef echt, volgens mij elke dag zo wat of elke week sowieso. Die had gestreden in Indonesië. Oh ja. Maar uh, ja, ik, als ik denk aan uh, denk ik aan, aan mensen die ik kent... Ik heb mijn opa nooit gekend. Maar die hebben gestreden in oorlog. Uh, de oorlog, denk toch aan mijn opa. Terwijl, volgens mij was het niet zo heel spannend wat hij daar deed. <laughs> die brieven lezen niet als een jongensboekje maar. <laughs> of... Uh... Hier, hier alles wel. Ja. Nou, ik, over, Als je het over die oorlog hebt, volgens mij was dat best wel ruig hoor. Ja, en dat was met, met burgers en zo bedoel je. Ja, maar ook echt met van die katmessen en zo. Dat doet, daar doet het mij altijd dan denken als je het hebt over India. Daar vind ik, dat vind ik een ander soort oorlog als, dan dat je het over de Tweede Wereldoorlog hebt. Maar herdenk je dan wel ook die oorlog? Ja, Volgens mij 4 mei herdenk je toch gewoon alles? Gewoon oh, ja, ja. alles wat er. Ja, dat is echt ook wel. Nee, mijn broer is veteraan, maar die leeft nog. dus dan uh, ja. Waar heeft hij gezeten? Joegslavië in Irak. Echt? Ja. Hij is ook, uh, hij is gewond geraakt ook. Ja, echt? Ja. In, in Joegslavië is er, ja, het is een beetje onnozel, onnozel ongeluk. Maar er was een uh, voertuig met een kapotte rupsband. En die is hij zo de gereden. Maar hij zat er bovenop. Dus hij had zijn hele rug gebroken. Jezus. Oh, ja. die zit. En, nou, maar... en uh, wat is dan een veteraan betekent? Gewoon, ik heb gestreden. Ja. Maar hij zit nog steeds in het leger, maar veteraan ja, ben je als je gediend hebt. Maar ben je ook een veteraan als je bijvoorbeeld daar in het ziekenhuis hebt gewerkt? Op, op een kamp of zo? Ja, maar volgens mij ben je wel de risée van de veteranen. Ja. Of op feestjes. <laughs> <laughs> op veteranenfeestjes. Ja, je kan echt aan alles denken uh, tijdens die twee minuten. Inderdaad aan, uh, aan een broer die dan in het leger heeft gediend. Of aan opa of van oma. 0800-1121, waar dacht jij aan tijdens die twee minuten uh, dodenherdenking? Ik, uh, ik dacht dus aan mijn oma die uh, de, de oorlog heeft meegemaakt... en gelukkig heeft overleefd. Als je niet zo beller bent, dan uh, kan je ook mailen. Dat doe je naar nachtbrakers.bnn.nl. Nachtbrakers.bnn.nl. Maar bellen mag ook, hoor. 0800-1121. Dit zijn de Stones. blijft het toch. She's a rainbow, Rolling Stones. nacht. je luistert naar Nachtbrakers op Radio 1. En het gaat over, ja, waar jij bij hebt stilgestaan. Uh, de, de twee minuten rond 8 uur. Eerder deze uh, uitzending hoorde je het verhaal van mijn oma uit de oorlog. En uh, daar heb ik bij stilgestaan. Waar heb jij bij stilgestaan? 0800 1121. Azad, goeienacht. Azad? Ja? Goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen Hi. voor jou. Waar heb, waar heb jij bij stilgestaan uh, om acht uur? Uh, om eerlijk te zijn, ik vind het heel mooi dat dit wordt elke jaar georganiseerd voor de mensen die hun leven hebben geofferd in de vrijheid die wij nu leven in Nederland. Ja. Uh, mijn achtergrond, ik ben Koerdisch, uh, van de Irakse Koerdistan. In de jaren 70 en 80 hebben de Koerden onder het regime van Saddam Hussein verschrikkelijke, verschrikkelijke dingen meegemaakt. Uh, genocides die nog steeds in Europa, veel Europese landen, nog niet erkend wordt. En mijn droom is, ik ben nu 30, dat ik ook een dag dat kan meemaken dat wij... in een vrije Koerdistan kunnen onze doden herdenken... en onze vrijheid kunnen vieren. Eigenlijk wat wij hier doen dan met de Tweede Wereldoorlog... en andere oorlogen waar Nederland uh, in heeft meegevochten... wil jij dan ook hebben, een soort 4 mei in uh, Koerdistan. Precies. En waar heb jij aan gedacht dan de afgelopen uh, acht uur... Die, die twee minuten stilte? Uh, eigenlijk het is... Heel uh, een gemixte gedachte. Je, je denkt aan verschillende dingen. Je denkt aan de gebeurtenissen die hier gebeurd zijn in, in Europa, in het algemeen, maar ook tegelijkertijd ook in je thuisland wat gebeurt, wat nog steeds op gebeurt. En Het is heel moeilijk te beschrijven. Het is, een, het is heel emotioneel. Heb jij uh, vrienden of familie verloren in die, uh, in die strijd daar? Ja, ik heb twee broertjes verloren in 1988 tijdens de chemische documenten ja. op de koer. En die herdenk jij dan ook tijdens uh, die twee minuten stilte die wij hier hadden? Die, ja, die, het is, ja, denk ik ook aan hen natuurlijk. Ja. Maar dat denk je, denk ik ook gewoon eigenlijk elke dag aan. Ja, weet je, met de tijd probeer je om te zeggen life goes on en... And... Je moet verder. Ik was zo'n jong, maar uh, mijn ouder, mijn moeder met name, heeft nog steeds heel veel moeite mee. Ja, maar dat, dat, dat is heel logisch natuurlijk. Ja, en, en we zijn niet de enige. Het zijn ook families die. die. die, die, die, ja, die ergere dingen hebben meegemaakt. Uh, ik ken families die één iemand iets overleefd van de hele familie. Snap je? En dan, dan wordt het nog moeilijker. Ja. En uh, wat hoor ik op de achtergrond, Azad? Ben je in de, dat de tuin? Zit, um, dat die, ik zit in de auto. Dat is een soort uh, stinger. Oh, ik weet niet of je het vindt. Nee. Voor de flitspalen en uh, oh, dat kan uh, niet... ik eigenlijk niet zeggen. <laughs> dat je niet geflitst wordt uh, terwijl je in de auto zit. Ja, ja, ja. ik zal het even uitzetten. Sorry. Nee, dat maakt niet uit. Ik, ben, ik, ik, ben, uh, ik vind het heel fijn dat je hebt gebeld, uh, Azad. En dat je je verhaal hebt vertelt. Want, Bedankt voor jullie, voor de gelegenheid. Ja, ik dacht, wil ik het uh, toch doen wij. Ja, je bent altijd van harte welkom om te bellen, hoor. En ook zeker over dit soort onderwerpen. Mag je een fijne ja. nacht wensen, Azad? Bedankt. En, uh... Jullie ook. Yes, dankjewel. Oké, okay, dag. <laughs> het verhaal van Azad, uh, ja, de, de, de, een andere oorlog waar hij uh, vrienden en familie in is verloren... dan de Tweede Wereldoorlog. Uh, Jan, goedenacht. Ja. Jij... Jij hebt wel de Tweede Wereldoorlog nog deels meegemaakt, hè? Ja. Ben ik nu in de uitzending? Ja, dat ben je zeker. Goed zo. Ik ben in veertig geboren. Maar ik troost me altijd dat ik voor de oorlog gewekt ben. <laughs> maar jij maar... hebt dus de oorlog niet bewust meegemaakt, eigenlijk? Ja, zeker. Ik zat op, een, op, me, op de schouders van mijn vader... Toen de Canadezen overvlogen. En ik weet dat nog op de dag van gisteren de Tommies. En dat dus met Montgomery en Churchill ja. op de Apollo laan binnenreden. Dat weet ik allemaal nog. Maar uh, ik werd eigenlijk getriggerd. Ik zal je zo zeggen waarom ik dus, waaraan ik twee minuten heb gedacht. Ja. Maar ik werd getriggerd door het document, daar ben ik erg blij mee, wat er nos uitstond, precies na de herdenking, dat ging over de familie Bernbaum. Weet je dan waar ik het over heb? Nee, dat heb ik uh, gemist. Ik was nou ja, ik zou het iedereen aanraden om dat als het kan terug te zien. Uh, ieder jaar uh, merk ik weer dat er verhalen blijven komen. Maar dit was, ja dit sloeg alles een gezin. Wat dus naar uh, Westen. Uh, hoe heet je dat? Westenborg? Uh, werd gevoerd en daar dus weeskinderen uh, onder de hoede namen en die behandelden en werden behandeld net als hun eigen kinderen. En uh, ze werden naar bergen ...getransporteerd en daar gebeurde wederom hetzelfde. Daar uh, waren vader en moeder die dus, uh, uh, nou, ik geloof iets van 50 tot 60 kinderen daar zonder ouders uh, verzorgden. En daarna, via, uh, nou ja, na de oorlog is er nog uh, een tehuis geweest en, uh, ja, dat daar zoveel liefde in gestoken wordt, dat bestaat dus ook nog. Maar ieder jaar vind ik, en dat verhaal van je oma, ja, dat is natuurlijk een uit vele. Maar ja. dit uh, vind ik dus, je doet goed werk om. Ik vind dus, dit mag nooit vergeten worden. Nee, ik absoluut. Ik begrijp niet. me niet. Ik begrijp ook niet zo. Dat, men, dat er, nou ja, mensen zijn die zeggen van ja, dat was al lang geleden, et cetera. Als je er een paar documentaires ziet, wat er allemaal gebeurd is, dat is dermate, uh, ja, verschrikking, dat dat, dat moet gewoon uh, verteld blijven. Maar daarom is het ook heel goed dat we die dodenherdenking hebben, vind ik. En ook bevrijdingsdag, dat we gewoon ja. er stil bij blijven staan. Nou ja, kijk, en ik ben in Amsterdam geboren en kijk, wat mijn ouders gemaakt dat was allemaal dramatisch, maar... Uh, valt het niet bij de verhalen die je dus af en toe hoort. Maar mijn moeder heeft bijvoorbeeld uh, op een fiets met houten banden... van Amstelveen naar Zwolle gegaan. <laughs> dat was een hongertocht, hè? Ja. Nou ja, uh, mensen waren allemaal graadmager. Maar goed, uh, de scherven bij ons met het bombardement van Sippel die, die gingen door het dak. Maar dat, uh, ja, daar sta je dan bij stil. wat mijn ouders allemaal mee hebben gemaakt, et cetera. De herdenkingen die ik als kleine jongen al mee heb gemaakt. Maar ik vind... Uh, ja, die familie Bernbaum. Eh, ja, mooi verhaal inderdaad. Ik heb, er, ik heb erover gelezen. Ik heb het niet gezien vandaag, maar ik heb erover gelezen inderdaad. Als je dat kan, nog een keer kan zien, dan moet je dat beslist doen. Het is ongelooflijk. En die verhalen, die, er zijn er nog zoveel. En we hoeven eh, geen toestanden meer te koesteren, maar gewoon als... Als, als, nou ja, als eikpunt hè, van wat er, allemaal, en, nou, wat er daarna allemaal, wat er nog steeds gebeurt. Maar ja, oorlog is een veel verschrikking. Ja, absoluut. Er zitten zit uh, weinig goede kanten aan, er zijn schrek, geen goede kanten. Het verbaast me een beetje dat je nu pas zo met je oma praat. Ja, nee, maar ik heb het wel geprobeerd, maar ze, ze, ze, ze wil dat eigenlijk nooit echt. Het is een trauma ook wel wat ze natuurlijk ja, heeft natuurlijk, opgelopen. Ja, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Maar geweldig dat ze toch nog behoorlijk wat van haar leven heeft gemaakt. Ja, nee, absoluut. En ik ben ook heel blij dat ze, want zij is natuurlijk met jou de laatste uh, generatie die nu nog leeft, die het ja, echt heeft meegemaakt. Dus ik ben blij dat ze het over heeft willen dragen. Ja, maar ik denk, ik denk gewoon dat. Uh, er, nou ja, ik ben niet zo bekend op het terrein, maar dat er zoveel historie nog is, ja. wat je op een mooie manier naar buiten kunt brengen. En daar draag je jullie nu ook weer een beetje aan bij, dus dat is uh, klasse. Alsjeblieft Jan, bedankt Tot... voor het bellen. Ja hoor, dag. En een fijne nacht nog. Zometeen uur 2 van een nachtbraak, als je mag in blijven bellen, 0800-1121. Waar dacht jij aan tijdens de twee minuten stilte om 8 uur? 0800-1121. And... <laughs> N.